Bij de vorige verkiezingen in 2010 was van Gent door het partijbestuur... in eerste instantie op een onverkiesbare plaats gezet. Na een intensieve campagne via onder meer Twitter... werd ze uiteindelijk de nummer vijf. De Londense burgemeester Boris Johnson is herkozen. Hij won nipt van zijn linkse aardsrivaal en voorganger Ken Livingston. De uitslag van de verkiezing, die donderdag werd gehouden... liet lang op zich wachten. De afgelopen avond bleek dat er twee dozen met stemmen vergeten waren. Dus die moesten toen ook nog worden geteld. De burgemeestersverkiezing in Londen werd spannender dan gedacht. Tijdens het tellen van de stemmen werd de achterstand van Livingston steeds kleiner. Johnson en Livingston voerden de laatste weken een ongekend felle strijd. In het centrum van Meppel heeft een grote uitslaande brand gewoed in een speelgoedwinkel. De brand ontstond op de bovenste verdieping van het pand. Een deel van de historische gevel is ingestort. Niemand is gewond geraakt. Het pand is een van de oudste gebouwen in Meppel. Een nabijgelegen appartementencomplex moest worden ontruimd... De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. De Mexicaanse politie heeft in een stad bij de Amerikaanse grens de lichamen van 23 mensen gevonden. Ze zijn waarschijnlijk het slachtoffer van het oplaaiende drugsgeweld in de regio. Negen lichamen hingen aan een brug. 14 andere lijken waren ernstig verminkt, sommige waren onthoofd. In het noorden van Mexico vechten de drugskartels al jaren om de macht over de smokkelroutes naar de Verenigde Staten.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze eerste mei-uitzending van dit jaar. Je zou het gezien het weer niet zeggen, maar we zijn moedig op weg naar de zomer. Nog even volhouden en hopen dat het een zinderende zomer wordt. De gemiddelde temperatuur over de hele maand mei in 1949... was 11,3 graden Celsius. En daar reizen we in vlucht in het verleden naar af 1949. En dat doen we met het in die tijd wekelijkse amusementsprogramma... Negenheid, de klok van de KRO. Het zijn liedjes en sketches rond een thema. In deze aflevering de maand mei. Ik heb het even ietsje ingekort, zodat we later in de rest een kort klankbeeld uit 1968 over de bevrijding in 1945 kunnen beluisteren. Eerst nu dus musicaliteit en hilariteit uit 1949 in Negenheid de Klok. Goedenavond luisteraars in de studio en in de huiskamer. Het is weer zaterdag, het is weer 9 uur. Tijd dus voor Negenheid de Klok. Jan de Kleer, Dico van der Meer en Alexander Pola brengen nu De klok heet negen. Met teksten van Jan Visser, Tom van Maren en van de samenstellers. De heet de klok. Met composities en arrangementen van Gernatte en Klaas van Beek. De klok heet... Tijd voor negenheid de klok U hoort ze negen slagen Op alle zaterdagen Tijd voor negenheid de klok In heel ons land is negenheid de klok Wat dromen wij toch lekker U en hij en ik en jij In de mooie man van mij De klok speelt weer voor lekker 1, 2, 3, 4, 5 Zes, zeven, acht, negen, het de bank. Er zaten op een bankje, in een parkje, in de mei. Een jongen en een meisje, hand in hand en zij aan zij. Daarboven lijden nachtegaal, zojuist zijn eerste ei. En daar weer boven scheen de maand, dat hoort er eenmaal bij. Zo in de lente. Het maandje keek omlaag en zijn gezichtje straalde blij. Hij hield veel van de nachtegaal, nu kwam er weer een bij. De jongen keek het meisje aan en vroeg, hou je van mij? Zou ik hier anders zitten? Dat was alles wat ze zei. Zo windelen het maandje dacht een maandje, en er is het weer voorbij. Het nachtegaaltje haalt je en dacht enkel aan de tijd. De jongen en het meisje dachten niet, maar waren blij. Dat is het privilege van zo'n prille vrije rij. Zo in de lente. Maandje onder, maar zij bleven allebei Die jongen en dat meisje met die nachtegaal en ei. We laten ze nu maar alleen tot aan de trouwpartij En als u ze daar samen ziet, zegt u beslist met mij en mij Leve de lente Dag juffrouw, als ik het vraag mag, is het gepermitteerd dat ik even daar zoek bank op zit? Huh? Gaat u zitten meneer, die bank is niet van mij hoor. Nee, gebiedschappelijke bezitten. Dat net als de lente. Oh, die lente. U bedoelt meneer? Juffrouw, het is weer lente. Oh ja. Begrijpt u niet wat ik bedoel? Oh nee, nee meneer, eerlijk niet. Juffrouw, het is lente. Overal is het lente en mijn dichterlijke bloed op te bezieken in alle toeraagde. Aline, ik heb een met vergiet. Oh, dat is jammer, hè? Ontzettend zelfs, juffrouw. In een tijd als deze moet ik schrijven. Daar kan ik niet anders. Oh, net als mijn man zaliger. O, oh, juffrouw, was dicht. Nee, dat was hij niet, nee. We hadden een winkel, hè? En Willem zei altijd, die schrijft, die blijft. Nou, wanneer je hebt gelijk gehad, hoor. Ik ben gebleven. O, juffrouw. Hoe materialistisch. Oh. En dat in een tijd als deze. Beseft u dan niet wat ik bedoel als ik zeg dat het lente is? Nee, meneer. Juffrouw, ziet u die boom? Ja. Die is groen. Ja. Hoe groen is die boom, juffrouw? Nou, gewoon groen. Ja, moet ik dat nou zeggen? Net zo groen als ze zijn. Nee, juffrouw. Probeert u het niet. Oh. Zoiets klinkt als een vloek in deze prille ochtend. Oh. Die boom is niet met niet zomaar groen. Die boom is groen omdat ze door de lente werd bevangen. Net zoals u en ik. Was u? Ja, je vrouw. Onbewust heeft de lente ook u in haar netten verstrikt. nee Ja, juffrouw. U zit op deze bank daar. Ja. En daarin schuilt haar toevlucht Was u? Ja, je vrouw. Dezelfde lente die mij tot bergstel toe vervulde en bedwong om uit te gaan. Diezelfde lente dwong u op deze bank. Nee, meneer, nee, dat was het niet, ja, hoor. Ja, juffrouw, dat, dat was het dan. De lente is al wachtig en verlokte u op deze bank. Oh, werkelijk, meneer? Ja, u zit hier omdat haar toverwacht. U zo gezegd dwong om te gaan zitten. Oh, laat ik nou denken dat ik hier zat... omdat mijn nieuwe schoen een maatje te klein zijn? Wie is de volgende patiënt, zuster? Uh, meneer Bibber, dokter. Welke Bibber? Oh, u weet wel met dat geldcomplex. Ja, dat zegt me niks. Iedereen bezit tegenwoordig een complex vanwege het geld. Tenminste, vanwege het geld dat er niet is. Ik heb hier zijn kaart, dokter. Laat eens horen wat we van hem weten, zuster. Bibber, oud, 32 jaar. Speciaal geval. Uiterst nerveus ten gevolge van geldgeluiden. Zodra hij geld hoort ritselen of rinkelen, weigeren een dienst. Vermoedelijke oorzaak, inkomstenbelasting. Hmm. Voorgeschreven geneesmethode, rust houden op onwindbare plaats. O oh, ja, ja, die Bibber. Ja, die heb ik nog mijn oude uh, onderduikadres gegeven. Kan ik hem binnen laten, dokter? Ja, laat maar binnen, zuster. Komt u maar binnen, meneer Bibber. Uh, dacht, dacht, dacht, dacht. Uh, zo, Bibber, vertel eens, we zijn helemaal opgekikkerd? Nou, uh, van dat geldcomplex heb ik op het ogenblik niet veel uh, last meer, dokter. Ja, op die oude boerderij zal de ontvanger je niet zoeken, hè? Ja, maar ik heb toch weer de zenuwen, dokter. Wat vertel je me nou? Uh, wat van nou weer? W wist u niet dat het op die boerderij zo'n aardig meisje was? Nee, ja, maar dat is toch niet iets om, om de zenuwen te krijgen, dokter Nee, dat niet, dokter. Ik ben juist verliefd op... Het. Ja, dat is om de zenuwen te krijgen. Nee, nee, dokter, daar ben ik helemaal niet nerveus door. Nou, dan bent u een uitzondering, hoor. Maar, eh, uh, waardoor dan wel? Door het vee, dokter. Door het vee, sir. Ja, dokter, dat belet mij om dat meisje om een hand te vragen. U, u weet toch hoe gevoelig ik ben voor zekere geluiden? Uh, dat weet ik, ja. Maar het vee rinkelt toch niet? Nee, dokter, nee. Maar als ik bijvoorbeeld met dat meisje op de wei liep... Dan net op het moment dat ik van liefde wilde spreken, begon er een koe hatelijk te loeien. U kent dat geluid. Of ergens begon er een schaap te blaten van. Bah. En een eindje verder was het weer. Hé, hey, wat was dat? Een paard dat me uitlachte. Oh. Nou, en vraagt u nou eens een meisje om een hand als u niets anders hoort dan. Bah. Ja, ja. Ja, dat leek me lastig. Maar uh, moest u dat meisje speciaal midden op de wei vragen? Nee, dokter, niet speciaal, nee. Op de bleek achter het huis heb ik het ook geprobeerd. Maar zodra ik mijn mond maar opdeed deed, was het. Wak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, Hé, lief die oude eend ook, nog? Nee, nou niet meer, dokter. Oh. Maar meneer Bibber, voor het huis, daar was het toch wel rustig? Rustig? Zeker met die waakhond. Als hij me maar zag, dan was het... Ja, dat is inderdaad geen prettig geluid. Nee, dokter. En zodra hij zijn bek hield, dan was het weer... Nou ja, u wilt me toch niet vertellen dat er kanaries op het erf liepen? Nee, die hing daar buiten in een kooitje. Goed, maar s'avonds slapen al die beesten toch? Ja, die wel. Maar de kikkers niet. Waar we s'avonds ook maar liepen, dat klonk dat belachelijke... Ja, ja, ja, ja, ja, het is inderdaad, het is heel erg, hoor. Ja, maar dat was het ergste nog niet, dokter. O, oh, nee, wat dan? Dit. Brrr. Brrr. Brrr. Brrr. Wat, wat, was dat op een, voor een beest? Dat was geen beest, dokter, dat was ik. Zeg, luister eens, heeft u daar veel last van? Nou, iedere keer als een beest zijn bek overdoet, dan begin ik te grommen en wat moet dat meisje nou wel van me denken, dokter? Omdat u maar steeds niets gezegd heeft. Niets gezegd heeft, dokter? Zolang ik dat meisje ken, heb ik alleen nog maar tegen de gegrond. Ach, neemt u niet kwalijk dat ik even stoor. Maar er zit hier een dame in de wachtkamer voor meneer Bibber. Oh, dat, dat zal er wezen, dokter. Nou, man, wat wil je nou nog meer? Uh, vraag er hier te komen in mijn kamer. Weet je, dan ga ik wel even weg. Hier loop je geen enkel risico om een dier te horen. Ik heb geen kat, geen hond, niks. Uh, wacht maar even. Dan zal ik uw meisje wel even binnen roepen, hoor. Ja, graag, dokter. Uh, uh, Juffrouw, uh, wilt u misschien even in mijn kamer komen? Ik geloof dat de heer Bibber iets, iets te zeggen heeft. Oh, zeg Bibber! Zo, wat dat gewisje. Oh liefje, wil je met me? De koffer met de kamper, weer mijn truiën weggestopt, Als de beeld met zijn berichten ons nu maar niet heeft gevocht. Ik heb in de koffer met de kamper, Mijn winterjas neergelegd, En toen op die donkere zolder, Zachtjes in mezelf gezegd: Weg met. Want de wollen dat over schoenen, winterjassen, influenza, griep, weg met hoest en keelpenpillen, pillen. Laat de zomer binnenkomen, gooi de zorgen uit het raam. Laat je lichte pak uitstomen, trek een fleurig jasje aan. Als je nu maar met die jassen volle, want de dikke dassen, met die ze die bij het zomer weer niet passen, met die grokken en die sokken, ook je slecht humeur voortaan, in de kamfer in een zolderhoek laat staan. Ik heb in de koffer met de kamfer al mijn zorgen weggestopt omdat de zomer onweerstaanbaar op mijn ramen heeft geklopt. Want lig ik straks aan het strand te puffen, midden in de zomertijd. En mij door de voel versuffen, denk ik aan geen narigheid. Weg met dat ze over het schoenen, winterjassen, influenza, griep, bacillen. Weg met hoest en, en pillen, laat de zomer binnenkomen. Gooi de zorgen uit het raam, laat je lichte pak uit met trek een fleurig jasje aan. Als je, nu maar met die jassen, want de dikke, dassen, met die winterharen nassen, die bij het zomer weer niet passen, met die grokken en die sokken, ook je slecht humeur wordt aan, in de kamfer, in een zolderhoek laat staan. Laten we hier wat op dit bankje gaan zitten? Eh, dat bankje? Ja, ja, ja, goed. Heerlijk weer. Lenteweer. Mij weer. Mm -hmm. Ik zeg mij weer. Nou, jij weer. Mm -hmm. Zeg, wat doe je toch? Slaap je? Nee, ik mijmer. Mij nee, mijmeringen. Zeg maar, ik vind toch... Nee, stil nou. Laat mij mijn mij meimeren. De dorre winter is voorbij. De landen is weer groen. Geen enkel bankje is meer vrij in park en in plantsoen. De nachtegaal zingt op een tak een gloednieuw repertoire. Het woud verleent weer onderdak aan elke hem of haar. Wat mij in de maand van mij bij manen Een En hij en zij die zij en zij gelukkig zijn. Bij het luisteren naar het oud en altijd jong refrein. Ik hou van jou. Wat ballen op een bankje aan een luchtkasteel, met rozen rond de ramen van een droomprieu, waarin hij zacht komt het liefste, weet ik veel. Ik hou van jou, want elke vogel legt een ei, en elke hij en elke zij zijn veel romantischer dan wij. In die oude, trouwe, gouden, lauwe, wondermaand van mij. Wat mij in de maand van mij een park of lang. Met bomen waarop namen in een hartje staan. Zo was het even lang en zal het blijven gaan. Hou van jou. De warme kachel is weer uit, die zit nu in ons hart De hele wereld zingt en fluit, de lente is gestart Het vitamine zonnelicht wordt op ons uitgestort En het lijkt of ieder oud gezicht weer tien jaar jonger wordt Wat, Wat mij in, in de maand maan van mei bij maanen maan maan schijnt Een en hij en zij die zij aan zij, zij gelukkig, gelukkig zijn Bij het luisteren naar het oud en altijd jong refrein Ik hou van jou wat bouwen op een bankje aan een luchtkasteel, met rozen rond de ramen van een droomprijs, waarin hij zachtkens fluistert liefste met ik veel. Ik hou van jou, want elke vogel legt een ei, en elke hij en elke zij zijn veel romantischer dan bij. In die oude trouwen, gouwe louden, wondermaand van mij. Wat mij in de maand van mij een park of land Met bomen waarop namen in een hartje staan. Zo was het eeuwenlang en zal het blijven. Gaan. Ik hou van jou. Dag meneer. Uh, dag meneer. Ben ik hier bij het Olympisch Stadion, meneer? Ja, wat wenst u? Een kaartje voor de wedstrijd Holland-België, meneer. Huh? Ho Holland-België? Ja, meneer, één kaartje, alstublieft. dan, oh die wedstrijd is al een tijd geleden gespeeld. Een tijd geleden, meneer? Ja, drie-drie. Hm, hmm, kan ermee door. Maar daar snap ik anders niks van. Leest u geen krant, meneer? Nee, maar oh. zit u me niet voor de gek te houden, meneer? Nee, maar, maar luistert u dan ook niet naar de radio? Meestal wel, soms ook wel aardig. Maar meneer, hebt u dan zondag 13 maart niet geluisterd? Zondag 13 maart? Ja, ja, dat klopt. Toen heb ik dat ding afgezet. A afgezet? Ja, meneer, ik vond het programma veel te eentonig. Eentonig? Ja, meneer, de hele tijd niks anders dan voetbal. Morgen middag moederdag Het gehucht waar ik geboren ben staat op geen enkele kaart. Acht huisjes rond een boerderij zijn niet te noemen waard. Toch denk ik heel vaak nog terug aan het kleine hoekje grond, waar eens jaren jarenlang geleden mijn eerste bekje stond. Honderdduizend kindersleden zijn in het oude huis verleden. Honderdduizend. Leine zorgen zijn in het oude huis geworden. Thuis waar moeder woonde, thuis waar moeder troonde. Gehecht waar ik geboren ben, werd mij al gauw te klein. En ik trok de grote wereld in, om eigen baas te zijn. Maar toen die wereld tegenviel, heb ik heel vaak gedacht. Ik heb altijd nog een veilig thuis, waar moeder op me wacht. Honderdduizend kinderschreden zijn in het hand. Huis vergleden, honderdduizend kleine zorgen zijn in het oude huis verborgen. thuis waar moeder woont. Waar ik geboren ben staat op geen enkele kaart toch is voor mij dit stukje grond het allermeeste waard verinnert aan een heel oud huis met bloemen overal een huisje rondom moeders stoel dat ik nooit vergeten zal honderdduizend Kinderen schreden zijn in het oude huis vergleden. Honderdduizend kleine zorgen zijn in het oude huis verborgen, Tuin waarmoeder. Ja, Rob. Zeg, zullen we nou eens onze landelijke wandeling even onderbreken? Omdat het hier zo'n mooi plekje is? Nee, steentje schoen. Hè, ga mee even op dat hekje zitten. Lijkt je dat nog niet wat ongemakkelijk? Nee, weet je wat? Ga dan mee in het gras zitten. Ja, bij mijn goede broek zeker. Nou, je hebt toch een regenjas bij je? Zeg, je wilt toch niet op een pasgestoomde jas gaan zitten? Nou, hier zit je toch leuk? Hè, op zo'n rustig hekje bij een weiland... dan voel je één met die landelijke omgeving. Denk je niet, Rob? Hè, Wat? Geloof dat je niet eens naar me luistert? Mm. Zo. Dat is eruit. Waar? Nou, dat steentje uit mijn schoen. Oh. Zeg erop. Ja, Annie? Vind je mij niet mooi? Nou, lelijk ben je niet. Oh, oh. dank je voor het compliment. Nee, ik had het over de maand mei. Nou, wat is daar nou mee? Nou, alles is dan zo vrolijk om je heen. Kijk eens, daar die boom gaat er prachtig in bloei staan. Je kunt van hieruit zelfs de bloesems ruiken. Nou, dat is anders kunstmest wat je ruikt. Uh, doe dan niet zo verschrikkelijk posaïs. Prozaïs? Ja, of noem je dat praten voor kunstmest anders, noem je dat dan? De waarheid onder de neus zien. Ja, maar doet die maand mij je dan niet? Nou, eerlijk gezegd, voel ik meer voor jullie. Waarom? Vakantie. Ja, maar het is nu toch mee? mij? Het Dus Je doet net of ik dat niet weet. Weet jij wel wat mij tot de mensen zeggen wil? Jazeker. Wat dan? Nog twee maanden en dan is het jullie. Blondig. heb jij nou geen gevoel voor romantiek? Tuurlijk heb ik dat, maar waarom ben je dan niet een beetje anders? Omdat het mij is. Ja, mij. De meest romantische maand voor jonge mensen. Nee, maar vlak jullie ook niet uit. Ah. Heb je het warm? Nee, ik zuchtte. Waarom? Dat ik me erger met al dat natuur schoon om je heen. <laughs> ik kan je juist niet leuk vinden. Oh, het was helemaal mijn bedoeling niet om je aan het lachen te maken. Hm. Waarom heb je me eigenlijk gevraagd dat ik mee ging wandelen? Nou, om je plezier te doen natuurlijk. Om mij een plezier te doen? Ja, zelf vind ik er niks aan. Oh, nou, bedankt voor je opoffering hoor. Hé, doe Annie, dan moet je niet kwaad worden. Zo erg na vind ik het nou ook weer niet. Nou, je wordt steeds complimenteuzer, neem me niet kwaad. Ja, begrijp me nou toch. Ik dacht juist als ik jou mee vroeg te gaan wandelen... Ja, om mij een plezier te doen. Juist, nou, dan kon ik je daarna misschien wel vragen... Je bedoelt toch niet, erop? Ja, dat bedoel ik, Annie. En dan denk je zeker dat ik ja zeg. Ja, je laat me toch zeker niet in de steek? Nou, ik vraag me toch heus af waarom ik jou altijd moet helpen. Nou, ik heb toch niet voor niks een zuster met MO-wiskunde?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 Dag meneer Kees, dag meneer Kraas. Dag, dag kruimeltje, kruimeltje. He, he. Daar zitten we weer. Daar zitten we weer met onze zwart-gewitte plafonds. Zwart-gewitte plafonds? Ja. ja, heb je dat niet gelezen? In het stucadoorsbedrijf worden tot nu toe zwarte prijzen betaald voor het witte. De prijzen lagen zogezegd boven het toegestane plafond. Oh ja, en, en nou is er een campagne van de patroons tegen die zwarte prijzen... ...en nou probeert de EVC de stucadoors te laten staken. Wat gek, hè? Als je zo die volgekalkte muren en schuttingen ziet... ...dan zou je zeggen dat de EVC juist de grootste werkgever is op het gebied van wit kalken. Ja, die stucadoor en met deur. Ja, toch moet je wel groen zijn om als witte rood te worden omdat je baas zich niet meer blauw wil betalen aan zwarte prijzen. Ja, het is grijs. Je hebt van grijs gesproken. Heb je gelezen van die 103-jarige dame die begonnen is steeds jonger te worden? Ja, die is op de retour. Ze krijgt weer tanden, en de doofheid gaat over, en haar krijgt weer kleur. Mij ook zo'n toertje. Ja, nog een paar jaren is de baas net zoals ik. In het Italiaans dan. Ja, maar dat is erg. Die vrouw hoopt dat ze binnenkort weer zo jong is dat ze hertrouwen kan. Dan heb je kans dat ze op de koperen bruiloft net minderjarig wordt. <lacht> Italië is trouwens toch een gek land. Hè? Heb je gelezen van die man in Italië die het wereldrecord lang dansen wil breken? Ja, daar heb ik van gelezen, zeg. Die wil geloof ik duizend uur aan één stuk door blijven dansen. Ja, hij heeft gezegd dat hij zich levenslang zal schamen als hij de duizend uur niet haalt. Dat moet een goed mens zijn. Hè? Een goed mens? Waarom? Nou, iemand die niets anders heeft om zich in zijn leven lang over te schamen... moet wel een goed mens zijn. En als hij die duizend uren nou wel haalt, wat gebeurt er dan? Dan zijn hij en het wereldrecord gebroken. Ja. Nee. Zeg, een nieuwe lente, een nieuw geluid, hoor. Heb je gelezen dat Jessup en Malik bezig zijn het eens te worden? Ja, Malik zegt overal Jessup. No man is. Omen. En datum est fatum. Op 10 mei wordt de blokkade van Berlijn misschien opgeheven. Ja, daar zijn ze ook al over bezig met Malik. De Amerikanen zeiden van die blokkade toch al wat Malik erom. Ja, die hele blokkade was trouwens Malik, mijn vestje. <lacht>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 Dit was negen heeft de klok Dat het moederdag is morgen zult u weten Dit was negen heeft de klok Vergeet dus niet de taart niet te vergeten Al geven we die ene dag aan moeder ook een taart Of zeggen we het met bloemen ieder naar zijn eigen aard Bedenkt ook elke andere dag is zij die hulde waard Dit was negen heeft de klok Dit. Negenheid de klok. Wanneer u vrijstelt op een goed geweten? Dit was negenheid de klok. Dan 4045 niet vergeten. Steunt dus de stichting en betoont daardoor uw dankbaarheid. Aan allen die voor u ook streden in de vrijheid strijdt. Geef u voor hen die alles gaven één uur van uw tijd. Dit was negenheid de klok. Dit 9 de klok. Het schijnt dat Oost en West elkaar ontmoeten. Dit was 9 de klok. Dat is een bericht dat wij met vreugde begroeten. Een nieuwe lente, een nieuw geluid, zij Gort er in zijn mee. Het geluid dat dans uit Moskou komt, is nieuw en stemt ons blij. Zo'n nieuw geluid dat vrede luidt, dat was er nog niet bij. Dit was 9 de klok. Dit. Heid was in de mei, We kunnen weer wat moed bijeen gaan rapen Dit was hij was in de mei, We kunnen weer wat rustiger gaan slapen De luchtbrug heeft zijn tijd gehad De wereld slaakt een zucht En voelt zich zonder luchtbrug In de lucht weer opgelucht Heeft die beruchte luchtbrug Dan toch breuken overbrug Dit was hij, was in de meid Het is te hopen dit was negenheid de klok, dat lucht op hè. Dit was negenheid de klok, droom van vrede. Dit was negenheid de klok, en wel te rusten. Dit was negenheid de klok. Dit was negenheid de klok, waaraan medewerkte Truus Koopmans met zeilen, Henk Dorel met One Day When We Were Young. Sonja Oosterman en Hans Zodekamp met Mijmeren in Mei. Genotenkrakers met Verkeerd Verbonden. Jan de Kler met Hollendassen. Mela Soesman, Katja Bernsen, Co van de Bos, Krijn en Han König. Arie Broon kwam Heskens en Alexander Pola en Chris Kras en Kruimeltje. Gruus Janssen en de Vleugel en het Amusementsorkest onder leiding van Klaas van Beek. Het programma werd samengesteld door Alexander Pola, Dieke van der Meer en Jan de Kleer. Muziekregie Piet Lustenhouwen, tekstregie Han Keunig. algehele leiding Jan de Kleer. Een ietsje ingekorte aflevering van Negenheid de Klok uit 1949. En in dat jaar viel Moederdag op zondag 8 mei. Vandaag is het pas 5 mei. Op Bevrijdingsdag in 1968 maakte de NRU een nationaal programma... getiteld Met de rug tegen dezelfde muur... Het is een klankbeeld over de bevrijding met prominente Nederlanders... die vertellen wat zij beleefden op de 5e mei 1945 en de dagen erna. En ze reageren op de vraag waarvan Nederland werd bevrijd. We gaan terug naar 5 mei 1968. Een tent op de Lüneburger Heide. Naast de inktpot ligt een verkleurde penhouder. Het is 4 mei 1945. Voor Nederland heeft de oorlog vijf jaar geduurd. Dit historisch moment duurt amper vijf minuten. De German command agrees to de surrender van all Germanische armde in Holland, in Northwest German, in de Fisian Islands and Heligoland en and alle andere islands. In Sleswig-Holstein en in Denemarken... ...to the commander-in-chief 21st Army Group. Pas in de loop van de avond... ...dringt het nieuws via kristalontvangers of gecamoufleerde radiotoestellen... ...de Nederlandse oren binnen. This is London calling in the European service of the BBC. London calling Europe with the night news in English. Allied Supreme Headquarters announced that all the German forces... ...in Northwest Germany, Holland and Denmark... ...had surrendered to Field Marshal Montgomery. The surrender becomes effective at 8 o'clock... ...CBS-D. Met de rug tegen dezelfde muur. Tekst en samenstelling H.G. Hoekstra. Productie en regie Pop Uchi. Het is mild lenteweer en Nederland is bevrijd. Bevrijd? Waarvan? Ja, kijk, dan is het natuurlijk het eenvoudigste antwoord om te zeggen van de Duitsers. Dan zijn we bevrijd van, van de dictatuur van de Duitse militaire macht. Maar dat blijft voor, uh, voor zo'n jongen of meisje eigenlijk de ten slotte maar een abstract begrip professor-ingenieur Willem Schermerhorn, minister-president van het Eerste Naoorlogse Kabinet. Het was veel meer een bevrijding van de ongelooflijke verwarring... armoede en ellende. De, de, de, de chaos waarin, waarin we weggezakt waren. Dat was naar het gevoel van, althans van mij en ik geloof van veel andere mensen... de, de honger en het gebrek aan alles dat we daarvan bevrijd waren, dat was toch, geloof ik, wel het allersterkste. De, de, de intocht, laat ik zeggen, van het Zweedse witte brood... heeft op mij veel meer indruk gemaakt... dan de aftocht van de Duitse soldaten en van het Duitse leger. Bevrijd. Waarvan? Zij was koerierster, verpleegster in het WG in Amsterdam... medewerkster van de Ondergrondse Camera... Andrea Domburg. Nou, goed, we werden bevrijd in 1945 van de dictatuur. He, gewoon van de, de dictatuur. Dat je dus eh, niet mag zeggen wat je wilt, niet mag schrijven wat je wilt. En ik weet wel dat je nu ook niet alles mag zeggen en schrijven wat je wilt. Maar je krijgt er nog steeds de kogel niet voor. En die vrijheid, he, dat is het dus. Bevrijd. Waarvan? Hij was lid van een knokploeg. Hij gebruikt dus een pistool. Ik was op 5 mei in Amsterdam, waar ik de laatste twee jaar gewerkt had in de landelijke knopploegen, Waarvan mijn taak was: leiding geven aan het plegen van sabotage. En in hoofdzaak leiding geven en meedoen aan het uitvoeren van tevoren van geplande executies. Wat die executies betreft, is de mag hier wel gezegd worden: een omstreden punt altijd geweest in de bezettingstijd. Er zijn natuurlijk mensen die. De mening hebben van slaan we op de linkerwang en een keer de rechter toe. Dat kunnen wel verdienstelijke mensen zijn, hoe dat in die tijd neerkomt op. Of theoretiseren. Of uh, vooruitdenken aan de wederopstanding van of in die tijd platliggende politieke partijen. En wij hebben alleen gemeend dat wie de Duitsers op dat moment het beste afkort doet. Eenvoudig door actie. En laten de mensen die deze acties door de persoon hier veroordelen zich goed realiseren dat diegenen die dit uitvoeren nog nu, vandaag, iedere dag, met mijn eigen beelden moeten leven. Bevrijd. Waarvan? Een jonge vrouw uit Brabant weggevlucht... om in het westen de hongerwinter te ontmoeten. Marga Minko. Ja, je had dus al die tijd uh, onder een dictatuur geleefd. Uh, een dictatuur, dat is het, het ergste wat er is. Dat is leven voor een heleboel mensen als in een gevangenis. En... Uh, op een dag gaan dan die deuren open van die gevangenis en je kunt weer vrij ademhalen. Op dat moment is dus de dictatuur voorbij en de bevrijding... die komt dan in de vorm van het openen van die deuren en je kunt weer doen wat je wil. Die 5e mei heeft iedere Nederlander op zijn eigen manier beleefd. De meesten zijn overrompeld. Dat woord bevrijding komt niet als een apotheose, maar als iets rommeligs, iets onzekers met harten en stoten. In Amsterdam is Gerben Wagenaar bezig... het illegale blad de waarheid bovengronds te laten verschijnen. Nou, het uh, ware is dus wel heel eenvoudig te beantwoorden... want ik was dus al enige tijd in Amsterdam... en ik heb dus de bevrijding dus, uh, beleefd in Amsterdam. Uh, de wijze waarop eh, eigenlijk uh, dus... Uh, is dat niet ook weer niet zo moeilijk te beantwoorden... want uh, we waren dus uh, bezig met op dat moment al in te richten... De mogelijkheid van een krant te doen laten verschijnen bij het Handelsblad. En daarvoor was nodig een generator. En die we, meen ik, ergens bij Jongerius. toen waren de Duitsers daar nog, daar hebben weggehaald. En uh, dat was dus uh, de bevrijding van de 5e mei. Een echtpaar van middelbare leeftijd. professor Jan Romijn en Annie Romijn Verschoor. De avond van de 4e. Vierde... En toen logeerden we op Goylust in uh, Straveland. En toen zijn we de volgende ochtend om vijf uur op stap gegaan naar Amsterdam. En wat me daar, als je de staddeur liep, misschien het meeste is opgevallen... is de wonderlijke tegenstelling van de hele grauwheid van alles... het... het desolate aanzicht dat die hele stad had. Die, die jodenbuurt met al die huizen eruit geslagen... als een, een mond met slechte kiezen. En de mensen die er allemaal grauw uitzagen... in grauwe kleren liepen. En de ontzettende vreugde die uit al die grauwheid uitbarstte. Godfried Bormans in Haarlem. Ik woonde op de Zonnelaan in de Haarlemmerhout. Ik was vrijgezel en kon door mensen, bergen, eh, joden. En ik heb er in de laatste drie jaar een stuk of twaalf gehad. D eh, die toen bij me was op het moment van de bevrijding... was Hans Lichtenstein. Die nu eh, ik, eh, ja, een bekend dirigent is. Hij is ook geweest de directeur van de opera in Antwerpen. Hij heeft een hele goede, goede carrière gemaakt. Maurice van IJzer heb ik ook gehad... En veel muzici. En die was bij mij. En uh, ja, dat uh, Canadese boot was al uit de lucht gevallen. En, en de, de klok stond op twee minuten voor twaalf van de bevrijding. En opeens kwam dat, kwam dat los, dat bericht. En we holden naar buiten. En, en dan krijg je dat gekke gevoel van een feest waar je te lang naar hebt uitgekeken. En wat dan niet die hoogte bereikt die je, je had voorgesteld omdat uh, feestjes waar je ontzaggelijk intens naar verlangt... Uh, zijn een teleurstelling. We holden dus Haarlem in. En ik weet nog dat Hans, die dus Jood was... een bordje, vier Joden verboten... Uh, van de muur rukte en daarop ging dansen. Met een heel bedroefd gezicht. <lacht> Gek was dat? Het was een... Het was... Ik kan het moeilijk uitleggen. Het was toch ook een kater. In Haarlem woont een scholier. Zijn naam Harry Moelisch. Ik, na, ik wandelde op straat iets na een sperrtijd bij ons achter het huis. En toen kwam er iemand langs fietsen en die zei uh, het is afgelopen. De Duitsers hebben ge gecapituleerd. Nou wij en alle staten holden we de straat op. En stonden we bij elkaar en toen kwam er weer een andere vent aan fietsen. En die zei makkelijk wegkomen. De Duitsers komen eraan. En toen rolden we naar huis en op het laatste moment werden we nog gesnapt... door een overvalwagen met Duitsers die op ons begonnen te schieten. Op mij ook, misgeschoten. En ik wist mijn huis binnen te komen razendsnel, uh, me uitgekleed en in bed gaan liggen... en gedaan alsof ik al uren lang sliep. Ze dus hebben wel nog beneden alle ruiten een stuk geslagen, maar er is verder niks gebeurd. Trouwmedewerker J. Smallenbroek is door verraad op 12 januari 1945 door de SD opgepakt... Ik heb de bevrijding, dat betekende dus de capitulatie van Duitsland, vernomen in de gevangenis. Met nog geen weet van een toneelcarrière rijdt Andrea Domburg op een fiets door Amsterdam. Dat ik op die dag met een andere, met een koerierster, dus achterin een lorry noem je dat geloof ik, die zo aan een fiets vast zit, dat ik daar op de spiegelbrug afduvelde en drie keer over de kop sloeg en dat... Mijn moeder en mijn zusje op een fiets met van die harde banden om de wielen daarnaast riepen. Gillend riepen Andrea in je rug, want ik had negen maanden met verlamming in het ziekenhuis gelegen. En toen zat ik een beetje vreemd op de grond ineens, maar toen was ik mijn oogspierverlamming kwijt. Dus toen, ik zag namelijk tot die datum alles dubbel, al maandenlang. En ik zag toen ineens alles weer enkel, dus het was dus heel fijn. De onbekende KP'er is die dag druk in de weer. Op die 5 mei was de dag eigenlijk volledig in beslag genomen... door het, eh, het verzekeren van eh, de arrestatie van de totale ziekenheidsdienst. Ze waren opgesteld en hadden zich van de uitbestaans begeven... naar het terrein van de Instituut bij de politie in huis. En wij hebben dus met eh, z'n drieën in gezelschap van een Canadese kapitein... We hebben met die overigens van de politie gepraat en hem duidelijk gemaakt... dat wat op de binnenplaats stond, Er was hij het ook al mee eens... dat, dat eh, dat misdadigers waren. We zijn dus met Lagers gaan praten en gezegd dat hij twee mogelijkheden had: of zijn eigen kruin de politie schoot hem in de prak. of ik kon zich overgeven, ontwapen en de mededamse vrienden weggaan. De eerste vraag van hem was: van wie die dan de gevangene was van de Canadezen. We hebben hem gezegd dat hij dat niet was, maar dat hij het was van mensen van de Binnenlandse Strijdkrachten. En hij kende onze gezichten dus en zei: Ben ik dan de gevangene van de LKP? Toen we gezegd: ja. En er is een discussie over ontstaan en opgegeven. moment heeft de sigarenstdiensten zonder dwang met wapens neergelegd. Hebben ze met drie vrijhuiswagens Amstelvees weggebracht. Zondag 6 mei 1945. Een vreemde dag. Dankdiensten in de kerken. Smallenbroek zit nog in de Scheveningse gevangenis. De Duitsers vorderen fietsen. Maandag 7 mei. In Den Haag dansen meisjes op straat met Canadese soldaten. In Amsterdam... Ratelen de mitrailleurs van fanatieke Duitsers... een aantal op de Dam samengroepende burgers de dood in. Dinsdag 8 mei, een wilde dag. Geallieerde tanks en panzerwagens... versierd met bloemen en jonge dochters... donderen Amsterdam binnen. En dan komt de woensdag. Tienduizenden luisteren op de Dam... naar de kleine Felliger Brandy en naar Henk van Randwijk. En daar op de Dam... wordt een onwaarschijnlijk ontroerend Wilhelmus gezongen. Gerben Wagenaar. De belevenis en het spreken van H.M. Verantwerk op de Dam. En waar het mij het meest heeft aangesproken. De enorme massale opkomst. Een enorme menigte. En waarbij Verantwerk dus de bijeenkomst opende met Amsterdammers wijs en vrij. Godfried Bomans. Ik herinner me dat ik op het klein heilig land, een Canadees tegenkwam. En die boog mij een sigaret aan. En die rookte ik. En toen draaide alles om me heen. Ik was er helemaal niet aan gewend. En nog een herinnering, want u stelt dat er erg mooi voor. Dat was op de markt met werd een meisje kaal geschoren. Met stroop ingesmeerd. Dat was een NSB-meisje. Of die was met Duitsers uitgegaan. die heeft toen weer bij mij gewoond. Ja. In dezelfde kamer waar Jood gezeten had. Ik vind het namelijk jammer dat we bij de bevrijding... gedeeltelijk de methodes gebruikt hebben van de bezetter. Dat was een uh, zwarte bladzijde. Leuk was natuurlijk die vreugde. En dat voorbijrijden van die kerels, die keels die kerels, die tank... die iets van zoveel ruimte om zich heen hadden. We hadden allemaal onder de grond gezeten en verstopt. En die kerels waren helemaal doorwaaid en verbrand. En daar kwam iets van, van ruimte in het land. De KP'er. Die, die Lexus is daar achteraf gekomen. Toen ik s'avonds ging wandelen naar het plein. En ik de bevrijdingsdag voor mij heb gevierd op een bank. Een stenen bank bij de Brugweer Merkenhotel. En dat je dus ja, voor jezelf realiseerde... dat je het mogelijk was om het Leidseplein over te steken. De Leidse straat in te wandelen. En Dat heb ik tot een uur of drie gedaan. En toen had ik op mijn manier dan de meester de bevrijdingsdag al gevierd. Ja. Door meneer Buskus. Dat is het moment geweest waarop ik in een optocht... wat overgebleven Joodse kinderen achter een vlag met de Davidster zag lopen. Van Antwerpen, Ik zei toen had ik kunnen huilen. Huilen van verdriet en tegelijkertijd huilen van blijdschap. Ik heb dat zelf ook zo meegemaakt. Dat moment, die kinderen die er nog doorheen gekomen waren... dat is voor mij een van de meest aangrijpende momenten geweest... van na de bevrijding. De auteur en journalist Leonard Huizinga... Op een gegeven ogenblik kwam ik buiten... en stond omringd door een juichende mensenmassa... Uh, met carriers, uh, panzerwagens, tanks herinner ik me niet... en niets dan uh, die kleur die voor ons toen eigenlijk... Better, nog mooier was, de oranje, namelijk kaki... van uh, de uniformen van onze bondgenoten. Ik wist dat mijn broer, die de hele oorlog aan de overkant gezeten had... Uh, bij deze troepen moest zijn. Ik liep wat verbijsterd en ik zou bijna zeggen ontzet rond over de voorhoud... vroeg aan de eerste, de beste man in kaki die ik zag... of hij misschien van een major Huizinga had gehoord. Die zei, ja, daar staat hij En daar stond mijn broer. En na vijf jaar was de eerste geallieerde soldaat die ik sprak... was mijn eigen broer. Marga Minkel. Ach, je voelde wel, er was enorm veel van je afgevallen. Je had wel het idee, je kon alles weer doen, maar... Uh... Voor mij en ik denk voor de meeste joden die onder gedoken hadden gezeten, begon de ellende pas. Want uh, je verlangde dus het allereerste naar berichten over je familieleden. En toen die dus arriveerden. Toen, ja, toen begreep je wel dat. Uh, dat je niet bevrijd was. omdat de ellende juist begon was. En nogmaals, Leonard Huizinga. En ik herinner me altijd nog met enig amusement... hoe in het keurige Den Haag alle mogelijke keurige dames... allemaal hun eigen Canadees hadden. De douairière, die en die, had een sergeant. En barones zo en zo, had een luitenant. En uh, iedereen had zijn eigen Canadees. En ging daarmee uit en kreeg er een nylon kousen van cadeau en uh, chocola... In, en eieren in poeiervorm, herinner ik me ook nog. En sigaretten, was natuurlijk helemaal heerlijk. En alleen de arme Nederlandse jongens van die Irenebrigade die kwamen er een beetje bekocht af. Want die kregen lang niet zoveel vrouwelijke belangstelling... want dat waren de buitenlanders die het gedaan hadden. In die vijf jaar bezetting is vaak gedroomd, gepraat, getheoretiseerd... hoe het worden zou, op korte termijn en later. 23 jaar later, zegt staatsraad Smannenbroek. En of ik nou teleurgesteld ben, nee. Ik ben maar niet teleurgesteld. Er is ook geen reden voor aanwezig. Uh, zij die menen uh, dat je na de bevrijding ineens een ommekeer kreeg... van allerlei verhoudingen enzovoort. Die hebben geleefd uh, in een verkeerd, althans een, een, een overdreven optimisme... Gerben Ook als het om persoonlijke ideeën gaat, dan is er heel weinig van terechtgekomen. En heel weinig van overgebleven van de gedachten die in de bezetting stonden. Ik geloof dat we wat dat er gaat dus niet zo erg optimistisch kunnen zijn. Andrea Domburg. Nou ja, u weet wat daarvan terecht is gekomen. Dat is zelfs heel erg slecht terechtgekomen. En er is dus niet veel van overgebleven, nee. Van die illusies. Helemaal niets. Leonard Huizinga. Voor zover ik me iets heb voorgesteld... Uh, wat eigenlijk mijn sterkste uh, verlangen naar de vrijheid was... dat was uh, het merkwaardige verlangen dat je je weer trots zou kunnen voelen... als normaal vrij mens. Uh, als vrij Nederlander. Als vrij... Uh, Patriot, want dat waren we allemaal en dat zijn we, geloof ik, nog wel allemaal. De KP'er. Als je naar al gesproken heb ik wel eens momenten dat, wanneer het gaat om de verdeeldheid en de. en de pietluttigheden die je in het land ziet. en al de eensgezindheid waarvan je toedroomde. droomde. en ik loop sporadisch, en nou niet op herdenkingsdagen, wel eens een keer over de herengraf op of overveen. dan heb ik tegenover de jongens die er liggen. waarvan je er zoveel gekend hebt, eigenlijk maar enig gevoel dat je namelijk rot geneert. De tijd van 1940-1945 is verleden tijd. Wie de jaren bewust heeft beleefd, zal ze meedragen tot het eind van zijn dagen. Maar nu al staan ze als historie vermeld in de geschiedenisboekjes. En niet eens zo uitvoerig. Wat moet je vertellen aan een jongen van 15, 16 jaar... die van pop-art droomt of van Bob Dylan LP's? Aan een meisje van 15, 16 jaar met de kortste minirok en de langste haren... Wat? Ik herinner me dat de Nederlandse joden zich voortaan alleen nog buiten zouden mogen vertonen met een jodenster op hun mouw. En dat ik daar gewoon om gelachen heb, omdat ik niet kon geloven dat in de 20e eeuw een dergelijke vernederende barbarij mogelijk was. Uh, een oom van mij was gestorven in Comedy, Die had in het testament zijn fiets aan mij nagelaten. Dat was een herenfiets met echte banden. Echte banden. Dus niet van hout. En hij fietste ook. Hij deed... En ik reed daar... door Haarlem mee rond. Toen moest ik een lezing houden. Dat deed je dan voor een pond vet. Heet je lezingen in Haarlem houdt. rijke dames. Sprak je over Erasmus of over Keutel. En ik kreeg een pond vet En daar ging ik op de fiets heen. En dat zal ik nooit vergeten. Dat was over de Zandvoort Salamo. Er Meerlaan in en daar stond een Duitsers. Midden op de weg. En die deed met zijn vinger zo. Een beweging met die wijsvinger. Hier. En ik stapte af. En is een hondje ging naar hem toe. En zonder iets te zeggen pakte hij de fiets. Zwaaide zijn benen over het zadel. En fietste zo weg dan zou ik ze het liefste meenemen naar de Hollandse Schouwburg. En ik zou ze laten zien wat een ideologie als die van het nationaalsocialisme betekent... ten opzichte van de Joden die we hier in Amsterdam hadden als onze medeburgers. Dus de vernietiging, de moord op de Joden... Uh, ik zou uit geen erg zijn om te zeggen wat nu gebeurd is in de moord op Martin Luther King. Dat is toen op grote schaal gebeurd met de joden, maar nog in veel ergere zin. Omdat Martin Luther King gevallen is voor een overtuiging. Terwijl deze nazi's, de joden, mannen, vrouwen en kinderen eenvoudig vermoord hebben. Alleen om het feit dat ze joden waren. Dit was met de rug tegen dezelfde muur. Een klankbeeld over 5 mei 1945 in retrospectief. Medewerking verleenden professor-ingenieur Willem Schermerhorn, Annie Romein Verschoor, Marga Minko, Andrea Domburg, Godfried Bomans, Harry Moelisch, Gerben Wagenaar, Jan Smallenbroek, Leonard Huizinga, Dominique Buskus en een onbekende KP'er. De verbindende tekst van H.G. Hoekstra werd gesproken door Jan Roelands en Philip Bloemendaal. Productie en regie, Bob Oesje. Ja, u hoorde met de rug tegen dezelfde muur. Een bijdrage van de Nederlandse Radio-Unie, eerder uitgezonden in 1968. Een programma over de bevrijding op 5 mei 1945. Dit is Radio 1. Vlucht in het verleden. Vragen en opmerkingen over ons programma hier bij Max op Radio 1... die kunt u aan ons kwijt via Nachtvluchten bij Max. Dus postbus 518-1200 Alfa Mike in Hilversum. Of u mailt ons nachtvluchten-omroepmax.nl of u kijkt op onze site, dat is nachtvluchten.fm... en daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. Op diezelfde site staat onze programmering... en deze is ook weer terug te vinden op pagina 331. En gaat u daar ook vooral naartoe, dus naar die teletekspagina... of naar nachtvluchten.fm... wanneer u nog een keer wilt deelnemen aan een prijsvraag... waarmee u kans maakt op een exemplaar van Mambo Jumbo... geschreven door Arthur van Amerongen. Hij was hier vorige week te gast als hekkensluiter van Rondje Correspondentie. Op diezelfde site en op diezelfde pagina 331... staat ook de nieuwe prijsvraag. En deze heeft betrekking op onze gast... die straks tussen zes en zeven hier aanschuift... in de nieuwe themamaand Geestelijk Welgevaren... En dat is Jenny Palm. Dus wilt u kans maken op haar boek getiteld Omgaan met hersenletsel, ga dan ook naar die site nachtvluchten.fm of kijk op Delitex pagina 331. Daar staat ook de prijsvraag vermeld en dan kunt u een aanzichtkaart insturen met Hopelijk voor u het juiste antwoord. Goed, het is uh, twee minuten voor drie geworden. Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met Nachtvluchten. In het volgende uur de schrijfster Thea Beckman... in een aflevering van Een Leven Lang. Tot zo.